Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er mogen menselijke embryo's gekweekt worden... voor onderzoek naar erfelijke ziektes en ongewilde kinderloosheid. Hij heeft de Tweede Kamer mee ingestemd. Een wetsvoorstel van D66 en VVD kreeg een meerderheid. D66-kamerlid Pater Notte is tevreden. We hopen dat deze wet heel veel kan gaan betekenen... voor Nederlanders met een erfelijke ziekte... en al die landgenoten die heel graag voor een kind zouden willen zorgen... maar waar het helaas niet vanzelf gaat. De heer Bevers en ik gaan deze wet uh, daarom... Met verven probeert te verdedigen in de eerste kamer. Als de wet ook daar wordt aangenomen. is de verwachting dat de kans op succesvolle behandelingen toeneemt. De luxe sportschoolketen Saints and Stars. moet vijf Filipijnse schoonmakers. 15.000 euro per persoon betalen. en ook vakantiegeld en een schadevergoeding. Volgens de rechter zijn de schoonmakers niet volgens de regels ontslagen. en kwam het Amsterdamse bedrijf de belofte om een werkvergunning voor ze te regelen. niet na. In Schiedam is tijdens sloopwerkzaamheden. per ongeluk een deel van een pand ingestort, delen van de muren en tussenlidingen. Omliggende plafonds kwamen naar beneden. Niemand raakte gewond, wel zijn twee auto's bedolven onder het puin. Omdat er nog steeds sprake is van instortingsgevaar is de straat waar het pand staat afgesloten. Omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd. En vanochtend werd het woord van het jaar al bekend. Dat werd hallucineren vanwege AI-programma's die soms van alles verzinnen waar niks van klopt. Nu is ook het kinderwoord van het jaar bekend. Het is geworden... Ja, 6-7 dus. Kinderen en inmiddels ook volwassen nieuwslezers roepen 6-7 als ze het er al 67 ergens zien staan of horen. Ze maken daar ook een handgebaar bij, zoals ik nu doe. Ik beweeg mijn handen op en neer alsof ik iets weeg. En dat betekent eigenlijk niks. Sommige kinderen vinden het leuk dat het nu het woord van het jaar is. Andere kinderen vinden het raar. Het is heel vaak gebruikt deze jaar. En als we bijvoorbeeld op pagina 67 zijn, zegt iedereen gelijk 6 hebben Gewoon hardop gewoon. Thuis heel van 6-7! Het irriteert me gewoon de hele tijd. 24-7 op YouTube ook hoor ik alleen maar 6-7, six, 6-7. Seven, six, seven. Ik vind 6-7 daarom geen uh, leuk woord. Ik vind het wel leuk, maar het is geen woord. Het is een nummer. Ja, zo is het maar net. Maar toch de winnaar dus. 6-7 won van het woord cooked. Het weer. Vannacht komt het af naar een graad of vijf. Morgen beginnen we met lichte regen. Het blijft ook de rest van de dag grijs. En het wordt niet warmer dan een graad of tien. Dit is Erik Evengroen van de ABB. Naast vooral dagelijkse files in Noord-Holland. De meeste vertraging daar nu op de A1 namens voort richting Amsterdam. Tussen Baan en Naarden staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is dicht. A27, Almere richting Gorkum. Vooraf werd de beeld 7 kilometer bijna een uur op onthoudt. Ook daar was een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. De N207 ten slotte, Hillegom richting Alphen. Voor Nieuwveen, 4 kilometer file met een kwartiervertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 So Maybe I wish to love apart. How could an angel break my heart? FM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN. I wanna if you could be my therapy. It's kind of awkward, but I'll be yours. That's what I need. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil veiligheidsgaranties van het kabinet voor de Joodse gemeenschap in Nederland na de terreuraanslag in de Australische stad Sydney op bezoekers van een joods feest. Tijdens het vragenuurtje spraken Kamerleden hun afschuw uit over de aanslag. Het archief. Over collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog wordt op meer plaatsen toegankelijk. Nu kunnen mensen het alleen raadplegen op een aantal beveiligde computers in Den Haag. Binnenkort kan dat in alle twaalf provincies. En de Oekraïense president Zelensky heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan koning Willem-Alexander. Eerder vandaag lunchte hij met premier Schoof en de ministers van Wil en Brekelmans. En vanochtend sprak Zelensky al de Tweede Kamer toe. Het weer, het wordt morgen wisselvallig bij zo'n 9 graden. Dit is ZFM. Als jij je kleren aantrikt...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 Maar ik een pure waterboom en sla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 Wie het gaan nu M. say hey.